Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 3 uur. Ho, ho. met het NRS Journaal. Het Gele Hesjes protest in Parijs verloopt relatief rustig. Er wordt voor het vijfde weekend op rij gedemonstreerd... en er zijn zo'n 3000 mensen op de been. Vorige week waren het er nog 8000. Voor de opera in Parijs hielden enkele honderden demonstranten... vanmorgen een minuut stilte voor de mensen... die sinds het begin van de protesten vorige maand om het leven zijn gekomen. De slachtoffers vielen vooral in het verkeer rond de wegblokkades. In België is bij zo'n blokkade... van Vanochtend een automobilist om het leven gekomen. Australië erkent West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël... maar zolang er geen vrede is met de Palestijnen... blijft de Australische ambassade in Tel Aviv. Dat heeft de Australische premier Morrison bekendgemaakt. Australië neemt daarmee een tussenpositie in tussen de VS... die zijn ambassade al naar Jeruzalem heeft verplaatst... en de meeste andere westerse landen... die Jeruzalem niet als hoofdstad erkennen. Na een jaar afwezigheid is het groot dicté der Nederlandse taal uitgezonden, voor het eerst op de radio in plaats van de televisie. Philip Freeriks las in een speciale uitzending van De Taalstaat op NPO Radio 1 van Frits Spits acht zinnen voor over het weer en het klimaat. De tekst was geschreven door schrijver en taalkundige Wim Daniels. Luisteraar Pieter van Diepen won het dicté met maar twee fouten. Bij de prominente won wetenschapsjournalist Govert Schilling met vier fouten. De Belgische hockeyers hebben voor het eerst in de geschiedenis de finale van het WK bereikt. In India werd Engeland in de halve finale eenvoudig met 6-0 verslagen. Op dit moment is de andere halve finale bezig. Tussen Nederland en Australië, de finale van het WK hockey is morgen.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 Ho, oh, ho, ho. Dit is Kerst. Met Zie Met men nu. Zandvoort op zaterdag. Zet je de been slaan aan? Aha. Tjekker. Aha, Bam. aha. Meneer de pand. Aha.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 De winnaar speelt morgen om half drie in de finale. Heel verrassend tegen België. Dus wie weet krijgen we... Maar ik durf het nauwelijks uit te spreken... want uh, Australië staat constant uh, op de helft van Nederland... en is in de aanval. Uh, wie weet krijgen we een België-Nederland uh, in de WK-finale. Dat zou leuk zijn. Morgen om half drie.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 This evening has been, been Hoping that you drop in So very nice I hold your hands They're just like My guys My mother will start to Beautiful, worry Beautiful, what's your hurt? My father will be pacing the floor Listen to the fireplace so roll So really I'd better scurry Beautiful, please don't worry. But maybe just a half a drink put more put some records on while I the pour The neighbors might Baby, be Baby, it's bad out there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 The answer is oh, no. Oh, baby, it's cold outside. No, no. Your welcome How has been so down. nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be oh, suspicious. Gosh, your lips are delicious. And my brother will be there at the door. Waves on. Tropical shore. My oh gosh, your lips were so delicious. But maybe just a cigarette oh, never more. such a blizzard before. I got to get but home baby, you'll freeze out there. All oh, up cold. to your knees out there. You've really I'm when you really been touch my hand. you don't see. How can you no, do no. this thing to There's me? It's bound to be talk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 When the day that lies ahead of me Seems impossible to face When someone else instead of me Always seems to know the way Then I I know it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 Het gaat nog steeds hartstikke goed erop. Uh, Mark heeft twee, twee man gewisseld, die zijn zuiver uh, met een offensief begonnen. Maar Dylan Kreugen en uh, Milan Berg Belekamp achterin, die houden heel goed stand. Die Milan Berg Belekamp speelt als in zijn jongste jaren. En Marcel naar de berg die de eerste kans kreeg van de PL. Zijn schot ging echt net voorlangs.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 Ja, het zou lekker zijn als ze gewoon met de winst terugkomen uit Marken... en dan nog een lekkere winst ook. Helemaal goed. Als, wij, als, als we winnen, dan stijgen we zomaar drie plekken op de ranglijst. Dus wat dat betreft uh, ziet het er allemaal weer heel erg uit. Dat wou ik zeggen, Dan lijkt het uh, weer ergens op, zeker. Nou, Jan, Houd, de wedstrijd in. de Althans, jij doet dat uh, voor ons, uh, Darien ja, Marken.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 Uh, gelijk komt, uh, ja, is toch wel erg, uh, erg, erg zuur, moet ik ja, zeggen. Ja, je was er al een beetje bang voor, hè? Ja, Australiërs zijn Ben je een goed. beetje in de lucht? Ja, ik ja. ben, uh, ben erg benieuwd hoe dit uh, gaat aflopen. We houden het voor u in de gaten. Oh, Oké, okay, dankjewel. Want a lot for Christmas. Het is altijd uh, lekker zakken vullen hoor, voor uh, Mariah Carey. Zo'n rond rotte kerstdagen, want deze plaat wordt weer heel veel gebruikt. Nico, het kwam eruit die tijd, Mariah Carey. En uh, all I want for Christmas is you.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 Vanaf de 23 meter lijn alleen op de keeper af. En dan binnen 30 seconden een doelpoging doen. En als dat langer duurt, dan is de tijd voorbij. En dan vervalt hij. En als, je, als de keeper hem uit de cirkel werkt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 de loop duurt ongeveer tot half zes, waarna directe medailles uitgereikt gaan worden. En last but not least, hebben we natuurlijk op 30, oh nee, ene laatste, op 30 december... het is ongelooflijk hè, Niet en nog, uh, uh, de hebben we ook nog de 29 e hebben... de wandelende wintermuziekband door het winkelcentrum. Dat is van 1 uur s tot 5 uur op die 29 e december. Ook op 30 december is er muziek op de zondagmiddag in de Oosterparkstraat 44. Dat begint om 4 uur.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 I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so is my mind. Imagine how the world could be So very fine, so happy together.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 Op dit moment is er weer hele competitie gaande hè, tussen de supermarkten. Wie heeft de uh, mooiste kerstreclame? Nou, Appie doet dat uh, met uh, deze singer van de Turtles uit de jaren 60. En Happy to Carer. Helaas geldt dat uh, op dit moment uh, niet voor de hockeyers. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Eerst gaan we nog even een, uh, een uh, kerstplaatje draaien. Hier is uh, Bruce Springsteen. cold along the beach. The wind's whipping down the border.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 is lachen zegt die Kerstman. De live versie van Bruce Springsteen en Santa Claus is coming to town. Ja, we zeiden dat al, reuze spannend hè, op dit moment op het hockeyveld, hè. Albert Jan. Trek je het nog een beetje of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. Dus ja, eigenlijk elke niet. keer als ik blijf kijken, dan ja, ga ik ja. vaak mis. Maar boe, boe. We, hebben net, we hebben net vijf shootouts gehad. Dus we hebben tussen vanaf de 23 meter lijn één speler, alleen op de keeper af, binnen 30 seconden scoren. Uh, dat is gelijk geëindigd. Ze hebben allebei twee keer gemist.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 Tegen, tegen België. De finale van het WK in India. Oh my God, my God.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 de ruststand daarbij was 0 tegen 2. Dus stonden 2-0 voor. En de heren van Sanford 1... die gaan daar volgens mij ook lekker in Marken, toch Jan? Absoluut. We gaan heel lekker zelfs. Zoals ik net al zei... was Marken met een offensief begonnen. Nou, achterin hebben wij heel goed stand gehouden. Ergo. Uh, we maakten 1-5 door Salim Fertou. We maakten net 1-6 door Ryan Lammers. Allee! Ja, we hebben op dit moment nog 10 minuten te spelen. Nou, 12... Een paar, een paar minuten bijgeknopt worden. Die scheidsrechter begint ermee met gele kaarten te strooien. Richting Marken. Nee, geen, geen rode kaartgoed. Maar het is absoluut geen onsportieve wedstrijd. Het wordt echt lekker gevoetbald beide kanten. Het is echt een mannenwedstrijd.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 again. Give you your gift tonight En Christmas time again. Yeah. voor me. you, I gave you my de It's Christmas. It's Christmas time again. Lots of lots of lots of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 I'm trouble That's just trouble